Vandaag uit Praag, uitbragen kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis er heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met alle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 Waar ze ooit aan me dacht. Als een mooie groot geloof aan mijn muur van mijn gedachten hangt de wereld kaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde. Dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen, god wat is hun lief! Gisteren uit Lissabon, ik mis er de zoen. Vandaag uit Kraken, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbodem het huis weer heeft gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met alle liefdes uit Londen. Dat is de release uit Londen.